Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft rond Rotterdam nog wel even druk op de weg. Vanochtend was op de A4 de keteltunnel afgesloten. Daar gaat normaal gesproken veel verkeer doorheen. Maar doordat twee mensen bij Rijkswaterstaat ziek waren... kon er vanochtend geen toezicht worden gehouden... en was het niet veilig om door die tunnel te rijden. Betekende voor veel mensen dat ze een andere route moesten nemen. Ja, wat moet je anders doen? Het is eigenlijk personeels overal tekort, niet alleen in... Uh... Bij Rijkswaterstaat staat overal een probleem. Zoetje. Ja, het echt niet helemaal. Hoe kan je dit nou doen, joh? Op dit moment. Ja, twee zieken. Echt? Ja, Daar moest de tunnel dicht. Godzorgen, zeg. Die tunnel is nu weer helemaal open. In Amsterdam was vannacht een explosie in een pand. Niemand raakte daarbij gewond, maar de deur ligt er door de knal wel uit. De brandweer kon het vuur snel blussen. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En steeds meer automobilisten worden betrapt terwijl ze achter het stuur zitten met drugs op. Het waren er vorig jaar 13.000, zegt de politie tegen nu.nl. En om je een idee te geven, in 2017 werden er maar 1.800 mensen gepakt. Die stijging komt voor een groot deel door het gebruik van nieuwe testen die snel kunnen aantonen of mensen iets hebben gebruikt. En vanavond keert Vandaag Inside weer terug op tv. Ruim twee weken geleden stopte dat programma... naar aanleiding van de rel die ontstond... nadat Johan Derksen in de uitzending een misbruikverhaal opbiegde. Het hart van Nederland ging de straat op... om te horen wat mensen van de VI-comeback vinden. Als hij zijn opmerking gebruikt had om een discussie te starten... van uh, jongens, vroeger kon er meer dan wat er nu kan... zeg ik, mag hij terugkomen. Maar de manier waarop ze duiden vandaag, ja, een beetje lacherig van... Maar het zal wel gaat te ver. Ik vind het mooi. Ja, ik hou wel van die voetbalhumor. Ja, mag voetbalhumor? Maar... Ja, kantinepraat noemen ze dat toch, vroeger. Ja. Ja, je mag zeggen wat je wil, maar je moet niet mensen kwetsen. Dat het programma vanavond weer terug is, is voor producent Talpa misschien ook niet zo gek. Als Devi VI definitief zou stoppen, zou het bedrijf minstens 200.000 euro per week mislopen. Het weer nog veel wolken en een stuk minder zon dan de afgelopen dagen. Vanmiddag zijn er vooral in het oosten ook wat regen en onweersbuien... maar het is niet koud, max 20 tot 26 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Vanaf Abbenes is de weg dicht tot aan de aansluiting met de N205. Het is helaas onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. we zeggen dus zieh Het is zaterdag 14 mei en dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de Tolweg. En met Vamos a la Playa zijn we gestart met deze heerlijke ochtend. Wij eh, beginnen zometeen met uh, Engel Scholterlo. Die is uh, bij ons in de studio om te praten over de cuvebunker op de boulevard. Want die is gesloopt en daar uh, gaat hij ons alles over vertellen. Daarna komt uh, Erwin Hilbers in de studio praten over de vismaaltijd op het Gasthuisplein wat weer terug is... En we eindigen het eerste uur met Duinroos en de Nicolaas Schoon... want die zijn samengegaan als de openbare basisschool De Zeevonk. Een kleine pauze en dan spreken wij met Willem Stroman... over het Kerkpleinconcert van morgen, de Piano Recital van Martin Oei. Die komt ook in de studio trouwens. En daarna komt Erik Weijers praten over het programma van het circuit Zandvoort... Uh, er is altijd wat te vertellen, wat, uh, de, wat de komende drie maanden gaat gebeuren daar. En we eindigen met Leontine strijber over de grote glimlachroute... die vrijdag 20 mei eindigt, met onder andere het lied Samen in Zandvoort. Uh, vandaag, de techniek is in handen van Pim Groof. Dankjewel, Pim, ook voor uh, wat je gedaan hebt voor ons. En, uh, goedemorgen, Pim. Uh, de jingles en de muziek zijn uitgezocht door Cor Draaier... die uh, ver weg op een eiland zit, maar... Uh, uh, wel met ons meedenkt altijd. De redactie was weer in handen van Gerry Rutte. Dankjewel Gerry. je hebt het weer super gedaan. En mijn naam is Irene de Jager en ik doe vandaag de presentatie. Maar we beginnen met Engel, Engel Scholterlo. Welkom Engel. Fijn ja, dat je er bent. Ja, de, eh, dramatisch staat hier. De, de bunker wordt gesloopt. Nou ja, hij, hij is al gesloopt, de bunker. En dat is uh, gebeurd 2004, 2005. Ja. Toen was de reconstructie van de boulevard... Waar is die bunker? Die lag tegenover Riesbad. Daar lagen drie bunkers. Ja. En we moeten Ries terug... is dus zeg maar een klein stukje terug richting Bloemendaal. Ja. Uh, waar nu... Wat zit daar nu ook weer in? Uh... Bernies. Bernies zit er. Tegenover de restaurant Bernies. Maar ja. we moeten even teruggaan naar de periode 1945. De boulevard was tot, zeg maar tot Riesbad eigendom van de gemeente Bloemendaal. Aha. En het gedeelte waar het huis van Pompen staat... Dat was van de gemeente Zandvoort. En van Pompens tot Bloemendaalse Zee, dat was de eigendom van de gemeente Bloemendaal. En de boulevard, die was niet zo breed zoals we die nu kennen. Dat was maar een tweebaans weggetje. En de bus waar die ligt en het fietsbad wat daarnaast ligt, dat was vroeger gewoon Duin. Ja. En dat bunker van meneer De Vries, meneer Heinde Vries eigenlijk, die was uh, uh, bewoner van de bunker, hij betaalde huur aan de gemeente Bloemendaal. Aha. En uh, hij woonde samen in een andere bunker met meneer Wensveen. En daar heeft hij gewoond uh, vanaf 1945 tot 1958. En daarvoor heeft hij gewoond in de gemeente Harlem. Aha. En meneer... Uh, hij maar die bunkers, vroeg... dat, dat zijn dus gewoon woningen geworden? Dat waren woningen. Dat waren, woningen, dat waren eigenlijk uh, bunkers uh, van de Duitse Weermacht. Ja. Daar wonen ze. Het waren totaal vier bunkers daar op dat gebied. En die vier bunkers die, die zijn uh, al die tijd... Uh, bewaard gebleven. Twee bunkers werden ondergewerkt... na de oorlog. En een gedeelte werd opengegraven door meneer De Vliet. En door meneer Wensveen. En die hebben de meneer De Vliet... die ging dus na de oorlog, 1945 was dat... Uh, samen met zijn vrouw. Meneer De Vliet was ook kunstschilder. Behalve schilderijen, wat hij maakte... van uh, landschap en van de zee... deed hij ook nog andere klusjes. Bijvoorbeeld, uh, hij maakte bijvoorbeeld... Uh, gitaren. Omhulsels van gitaren maakte hij... Hij deed slijpen, sleutelslijpen, schadeslijpen. Maar de reden dat men in die bunker is gaan wonen... was dat, was dat nostalgie of was dat omdat er een woningnood was? Het was, was een woningnood. Precies. Was was precies een grote woningnood, dus er waren geen woningen. Dus de, meneer de Vliet dacht van... nou ja, ik ga in de, woning, in de bunker wonen op de boulevard. Dat ja. gebeurde net zoals in 1945 in het Korsflorenpark. Ja, binnen... daar zijn natuurlijk ook bunkers da's, nog steeds. Da's, da's, hè? Daar die die er naar de stond de er net één te koop, heb ik trouwens ja, gezien. Ja, op, ja 205.000 euro of ja, zoiets. Ja, dat is wel geld. Ja, ja, zeker voor de staat waar verkeerd ja. is. verkeert. Waarom een je staat eigenlijk. Maar meneer De Vliet uh, ging daar wonen met zijn vrouw. En uh, die maakte de bunker helemaal tot zijn eigen. Hebben een gat in de muren gemaakt. Het was een kuverbunker. Er wordt altijd gesproken over een munitiebunker. Maar het was een kuverbunker. En wat is een kuverbunker? Een kuverbunker is, is een bunker eigenlijk geschikt voor zes man. Aha. Dus voor, voor de grote scheldsap. Ze hebben een ingang, gangetje klein halletje, En daar had je dan weer een grote ruimte, zeg maar. Meneer van Vliet bouwde de bunker helemaal naar zijn eigen wens. Hij maakte een, een dakje boven de bunker. Hij heeft een gat in de muur gemaakt voor het uitzicht van zijn vrouw... toen hij naar buiten kon kijken. En meneer van Vliet was een kunstenaar, dus die maakte van de schouw... Maakte een hele mooie totempaal. Aha. En die totempaal die is echt in, in, in, in een enorme goede staat gebleven. En uh, het is zelfs zo, tot, uh, toen wij die bunker gingen bezoeken... Dat was s'avonds laat, een uur of uh, half twaalf, twaalf uur, zo'n beetje. O, oh, waarom was dat zo laat? Nou, omdat die bunker gedeeltelijk onder de grond lag. Uh, en we wilden geen pottenkijkers hebben. Want ah. we wisten niet wat we gingen aantreffen. Uh, zijn we er binnen gegaan. Nou, het was eigenlijk heel simpel. Het was gewoon één uh, stenen muurtje weghalen en uh, je komt binnen. En uh, toen uh, troffen we helemaal verzand, was de bunker. Maar we vonden wel de totempaal, de schouders eigenlijk. Uh, half onder het zand, nee, die helemaal uitgegraven. En we hebben gefotografeerd. En toen zijn we nog verder gegraven. Er kwamen pas daar tegen en flesjes. Eigenlijk uh, de artikelen die meneer Van Vliet achter heeft gelaten. Zeg maar. En uh, nou, dat was op zich heel erg bijzonder. Want de totempaal dat was eigenlijk onbekend in Nederland. In zo'n bunker. En zo'n ja. bunker die, uh, ja, is, is helaas gesloten. Ik heb wel begrepen Door een gedeelte van de totempaal... Bij een zandverder in de tuin staat nu op dit moment. Die hebben hem afgezaagd. Maar er zijn heel veel foto's gemaakt, hè? Er dus... zijn, zijn honderden foto's van gemaakt. Ja, precies. Dus er is toch wel een er beetje is, behouden. Er is wel een beetje behouding, ja. ja. En uh, tijdens de reconstructie van de boulevard. dat wil ik bij melden. Uh, werd een stuk duinlandschap weggegraven, natuurlijk. En bij de tweede bunker, dat was die naast meneer Van Vliet stond. Dat was ook een cuverbunker. Nou, daar is toen een enorme hoeveelheid explosieven gevonden voor de ingang van de bunker. Wow. En daar is de EOD toen uh, toch twee dagen bezig geweest om het weg te halen. En dat was op nog geen twintig uh, meter van de bunker van meneer Van Vliet gedaan. Meneer Van Vliet, die heeft uh, uh, gewoond tot 19, uh, nou, ach, nou ja, gewoond. Uh, Verble ja, verbleven. Verbleven, <laughs> ja. Tot 1958. Meneer Pompen kreeg een aanbod van de gemeente Bloemendaal... om dus een stuk grond te kopen voor 6 euro per vierkante meter. En de gemeente Bloemendaal veronderstelde dat meneer Van Vliet... niet het vermogen had om het te kunnen aankopen. En dat betekent dus dat meneer Van Vliet op een gegeven moment weg moest. Nou, er zijn heel veel brieven en heel veel uh, zaken geweest... om het uh, tegen te houden, maar meneer Van Vliet liet... Uh, ja, liet weten tot hij niet akkoord ging. En hij ging op een gegeven moment toch weg uit Nederland vandaan. Hij ging naar Australië, naar Brisbane. Oh. En daar heeft hij gewoond van tot 1968. Nee, tot 1981 heeft hij gewoond in Australië. En toen is hij teruggekeerd naar Zandvoort. En daar, daar heeft hij dan gebleven, zeg maar. En hij is ook in Zandvoort overleden. Hij heeft twee zoons, die wonen in Haarlem. Dat zijn ook kunstschilders die de, de taak overgenomen van zijn van, vader. Van zijn vader. Ja. Ja, wel bijzonder uh, verhaal van zo'n. Is, is er zo'n verhaal van eigenlijk alle bunkers wel te vertellen? Want het zijn natuurlijk allemaal dingetjes op zich, hè? Die, die nou ja, bunkers. Het is een hè? Hoe noemen ze dat dan. Een Widerstandstelling is eigenlijk een dorp op zich, zeg maar. Daar was de Boulevard helemaal omgeven door bunkers. Hadden, dus daar staat de bunker onder. Uh, zeg maar 20, 30 meter verder lag ook een bunker die is opgeblazen dan. En zo langs die hele waren lagen bunkers. Richting Zandvoort? Richting Zandvoort-inrichting. En richting Bloemendaal ook. Okay. Dat noemen ze dan een wielersantstelling, hè Wederstandstelling 144, 146, noem maar op, zeg maar. Ja. Dat zijn eigenlijk kleine bunkerdorpjes... Uh, waar degen zichzelf kon beschermen van buitenaf. Dus een eigen drinkwatervoorziening, eigen voedselvoorraad... en woononderkomers. En uiteraard ook... Uh, Alweer geschud natuurlijk voor de invasie... die ze eventueel verwachten hadden. Dat is hadden. ook elektra en zo aangelegd. Was dat was dat ook de... elektra. Ze hadden zo. stroom. Er waren aggregaten en die waren dan elders in het Binnenland opgesteld. Dus ze kregen ook stromen. En ze hadden ook watervoorziening. Eigen Er werden pompen geslagen. Dat werd, door, dat werd door de genie gedaan. Het werd eerst gekeurd of het water goed was goed natuurlijk. Was, ja, de Duitsers waren heel erg uh, bedeesd... voor uh, voedsel en watervergiftiging. Ja. Dus dat werd goed in de gaten gehouden... Moet ik denken aan meneer Poetin, die ook zo uh, ja. angstig is dat hij vergiftigd wordt. En uh, het voortraject om zeg maar, die bunkers te plaatsen, zeg maar, dat werd gedaan door de gemeente Zandvoort. Dat was in dienst van de Duitse Weermacht. Dat moesten ze natuurlijk. Hè? Ja, dat de was dat van de geen keuze. En de gemeente Zandvoort die, die ging de locaties aanwijzen. Waar kan je, je drinkwatervoorziening aanleggen? Hoe lopen de stroomkabels? Die, dus, die moesten dus noodgedwongen. Ja. Uh, dat meewerk aan. Stel je nou voor dat er mensen zijn die zeggen... Van, nou ik vind het toch wel heel interessant, deze Kuwebunker. Kunnen ze ergens informatie uh, terugvinden? Ja, je hebt... Uh, uh, wat een wat heel erg... Uh, uh, informatie geeft... dat is de Bunker-app van de Haagse Bunkerploeg. Die kun je downloaden. Ja. En dat heet de bunker tracker. heet dat? Bunker tracker van okay. de Haagse Bunkerploeg. Okay. En dat kost, uh, dacht ik, 14 euro kost dat appje. Er staan alle bunkers in van heel Europa. Oh. Dus alles staat erin. Alle informatie... Uh, waar ze liggen. Je kunt er zo heen lopen met de bunker... van de bunkerploeg. En, uh, dat betekent, en daar staat uh, alles in over, ook, over de geschiedenis. Ik zie het ook in over Zandvoort. Over hoop van staat er even in. Behalve de extreme bunkers met de mooiste tekeningen. Die staan er niet in. De bescherming. Uh, of om te voorkomen dat de jeugd te je krijgen... die in die bunkers gaan spuiten. Oh ja. Dus dat, die die dat, dus maar zijn in. die dan verstopt of is dat... Die zijn, die zijn niet verstopt, maar die liggen op plekken waar uh, bijna niemand komt. Oké, okay. en, en daar, daar komt ook echt nooit iemand? op. Zij... echt nooit iemand. Okay. De duinwachters weten wel, waar die bunkers liggen natuurlijk uiteraard. En die houden ze in, een, een beetje houdt, in de gaten? Houden ze in de gaten uiteraard. Om ja. te dat mensen illegaal die bunkers gaan opengraven. Ja. En dat is goed ook, want het zijn tekeningen die enorm mooi zijn... En die worden ook bewaard blijven ja. voor in de loop der jaren. Maar daar zijn dus foto's van gemaakt. Dus er zijn foto's in, in principe is het wel te zien. Alleen live ja. naartoe, ja. dat zit ja. er dus niet in. Nee, je kan er niet in, maar er zijn wel foto's van gemaakt allemaal. Ja. Van die bunkers, zeg maar. Ja, ja, het is een beetje dubbel, denk ik. Want aan de ene kant zeg je van... nou, uh, we willen niet dat de mensen naartoe gaan... want ze zijn bang dat ze beschadigd worden... Maar aan de andere kant weet je ze wel bewaren. En dan denk ik, wat is dan het nut van het bewaren van die bunker? Als je er toch nooit meer naartoe mag, omdat ja, ze maar, dicht zijn. Wat, wat we nu weten en wat de, wat, de, wat de toekomst weten... is dat we in de toekomst misschien een, een andere regeling gaan treffen voor de, voor de bunkers. Ja. En misschien denken wij ook uh, in de toekomst anders over de bunkers... En we moeten dingen cultureel erfgoed. En misschien wordt ze opengesteld, dat weten we ja. nog niet. Maar op ja, moment... en dan komt er een betere bescherming ja. en dan is het ook niet een probleem. Op dit probleem. moment is het niet handig om dat nu te vertellen waar ze liggen, zeg bij de bunkers. Nee, oké. Okay. Met de mooiste tekeningen, uiteraard. Ja, dat zou zonde zijn. Maar goed, uh, hij, uh, hij is gesloopt. want dat, hij... dat is de, dat is de Wanneer is dat gedaan en waarom is dat uh, gesloopt? Nou ja, hij is gesloopt in 2005 wegens de reconstructie van de boulevard, van de busbaan, zeg maar. Een groot gedeelte van de zeeweg moest verbreed worden. Ja. En uh, nou goed, er werd de afwatering aangevoerd. En uh, ja, die bunkers stonden in de weg, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat is dus de reden waardoor ze gesloopt uh, zijn. Oké. Okay. Ja, wel ja. een beetje uh, triest dat het, het ja, eigenlijk ja, dat eigenlijk moet gebeuren. Het, het is triest. Aan uh, de andere kant ook wel begrijpelijk. He. Je kunt de vooruitgang niet tegenhouden. Nee. nee, nee. En ja, je kan er, het is te ingewikkeld om eromheen te bouwen. Ja, te dat zeggen dat, van dat uh... ging niet, want er lagen allemaal kabels over de bunker heen. Voor de nutvoorziening allemaal. Ja, het moest allemaal toch uh, uh, in goede aarde worden gelegd, die kabels. Dus die bunker stond gewoon in de weg. Ja. Er zijn foto's van gemaakt. En uh, nou, ook het gemeente Zandvoort heeft foto's gemaakt van binnen van die bunker van meneer De Vries. En die liggen gewoon in het archief. En dan kun je gewoon, eh, als je gaat zoeken in het Noord-Hollands archief, kom je ook die foto's tegen. Ja. Maar nou even terug naar uzelf. Hoe, hoe bent u zo terechtgekomen? Want u, volgens mij bent u er al heel lang mee bezig. Ah, ik ben, ben nou bezig vanaf 2000, nou ja, toen ik een jaar toe 14 was, zeg maar. Ja. Uh, toen gingen de waterlijnduin in, uiteraard. En toen vonden wij uh, gigantische hoeveelheden munitie altijd... Dat was toen ja, nog. Was dat, was, wat deden jullie ermee dan? Dat nou, ja, met name het vroeger mee naar huis. En, <laughs> wat we ermee deden we ook al niet meer. Maar op een gegeven moment ging het in de vadersbak. Of het ging weg vroeger. En als je 14 bent, ja dat denk ik niet meer. Denk je niet meer na. En mijn ouders gooiden dat al weg. Die vonden het erg. natuurlijk ik lukte het deed. Maar toen kwamen we dit bunkers en zo. En toen gingen we de, de bunkers bekijken die onder de grond lagen. Want dat was het interessant eigenlijk. Hè? Natuurlijk spannend hè als dat kind. Was spannend, ja. Dus ja. Een schep mee en dan uh, bunker uitgraven. We hebben een aantal bekeuringen ook gekregen uiteraard daardoor. En, uh, ja, maar dat was illegaal hè. Dat het mocht was illegaal. Niet. Je mocht geen bunkers opengraven uh, vroeger. Nog steeds niet, trouwens. Het is nee. niet toegestaan. Je hebt je al in de water. Maar wordt dat gemeld? Ik bedoel, is dat, staat dat ook echt bij, uh, als je daar het park ingaat... dat je dan een bord ziet van: Denk eraan. Ja, er, staan, ja, er staat een uh, bordje met, met uh, verordeningen: hè, wat je s'avonds niet mag lopen, de fiets mag je niet meenemen, uh, je mag geen honden meenemen en ook niet graven natuurlijk. Hè. Je zit nu natuurlijk ook in Natura 2000 uh, gebeuren, dat had je vroeger niet. Nee. Vroeger had je gewoon duin, nou ja, je kon alles doen wat je wilde eigenlijk. Hè? Ja, er werd van alles in de duin uitgegroot. Uh, uh, ja, er werd uh, gestroopt en ja, uh, nou ja. ja, noem het maar op. Nou ja, dat, dat kom je ook vaak s'avonds tegen. Ja, ja? Spunker, stropers. Zeg, kom je stropers tegen, ja, dat hebben we vaak meegemaakt. Ja. Eh, tot je dan, uh, maar stropen uh, op konijnen, verzanten, dat uh, soort dingen? Damherten. Ook herten. Er werd ook uh, gestroopt. Mm -hmm. We hebben we vaak een omweg moeten maken, omdat wij uh, toch uh, schoten worden in, in, in, in de verte. Toen dachten we, wegwezen. Wegwezen. Hier. Ja. Dus uh, wij... Uh, ja, het was een eigenlijk tijden. gewoon als kind gefascineerd geraakt... en, ja. en het niet meer kwijtgeraakt. En, ja, uh, nou dat, ja. dat is een soort koorts, hè? Waar, of een ziekte ja, waar ja, je ja, mee ja. besmet wordt en dat, dat moet je komt. doen. Nou, nou ja. ja, goed, dezelfde dus punkgroep bestaat niet meer. Hebben we nee. opgegeven. Uh, enigszins vanwege uh, vervelende e-mails. En enigszins uh, vanwege gezondheidsklachten. Ja, ja. En dat betekent dus dat wij uh, geen informatie meer verstrekken, zeg maar... Aan Behalve aan de openbare diensten en ja. nutvoorzieningen die dat willen weten. Goed, wij we moeten het afronden, maar ik wil nog graag dat u één dat keer het appje noemt waar mensen informatie kunnen okay. vinden van de bunker. Het is dus de app van de Haagse bunkerploeg, dat heet de bunker uh, uh, tracker. Heet dat? Ja, bunker tracker. En in de Play Store en in de, en de, en de, hoe heet het, de iPhone, kun je het terugvinden zeg maar. Oké, okay. nou hartstikke goed. Ik uh, dank u vriendelijk voor uw komst. En de informatie. En uh, nogmaals, mensen die willen weten wat er met bunkers gebeurt en hoe ze ervoor staan, ga kijken op die tracker. Ja. En uh, ze kunnen volgens mij ook via Zandvoort op uh, een foto Ja, Ja, uiteraard. Uh, ja, komen. Goed. Is goed. Dank u wel voor uw Graag komst. Graag gedaan. Dank u wel. Uh, we gaan luisteren naar muziek. Volgens mij naar Rosanna Fastola, Al ritmo del Sol. Ja, het ritme van de zon, heerlijk. Erik, um, Erik, Erwin. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Erwin, heel brus voor degene die hem me niet uh, kennen, maar dat kan bijna niet, want uh, volgens mij uh, doe je dit al een uh, behoorlijke tijd. Dat, uh, dat, klopt. We hebben het over de vismaaltijd. <coughs> Sorry, op het Gasthuisplein, want die is weer terug. Uh, o, o, ja, is natuurlijk door de corona is die ja, die, uh, weg geweest. Want, zijn we okay, ik was er twee tekenen. jaar niet geweest. Ja. Ja, dus de de elfde editie.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 voor mij ondergewaardeerd plein in Zandvoort. Want ja, het is een van het oudste... Het is het oudste café, hè, Ja, dat, absoluut. En, en, en daar zou slapen. eigenlijk veel meer moeten gebeuren. Want het ja. is een mooie plek. Het is een supermooie ja. plek, echt waar. Maar goed, de vismaaltijd... die toch wel erg beroemd ondertussen is... door die super soep die er gemaakt wordt. Ja, ja Dat ja. is echt... Maar dat wordt wel wat anders natuurlijk. Het wordt wat anders? ja.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 Dat is niet gezellig, dus toen ben ik daarmee begonnen. Dus vanaf vier of meer personen. En dan zorg ik dat je in ieder geval gezellig bij elkaar kunt zitten. Onder andere ook uh, de zangers, de wapenzangers... die de wapenzangers. Uh, weer gezellig, uh, ik ja, mag ook ja, meezingen ja, daarbij. Dus, uh, en gezellig. niet alleen de wapenzangers, hè, want de boeken met de teksten worden uitgereikt... en ja. uh, iedereen kan meezingen. Dus, ja. uh, en er zijn een hoop uh, zangers in Zandvoort, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja Mensen ja. houden van zingen hier. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En het, uh, ja, dat maakt het wel weer uh, een stukje gezelliger. Zeker.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 het moet niet zo zijn dat ik achteraf uh, nog, nog een paar cent in mijn portemonnee duw. Dus ik heb in het begin uh, deed natuurlijk met de Wurf. En uh, als alles betaald was, dan kijk ik wat ik over had. En dan, uh, dan doneerde ik dat uh, aan, aan de Wurf. En nu uh, bij de wapenzangers. En die hebben er een keertje uh, iets, iets voor de kerst voor gekocht... Uh,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 Aan elkaar, zonder aan elkaar, puntjes. en dan at t-mobile-thuis.nl. Nou. Maar dat staat volgens mij ook ja, staat in het, in het, het krantje. Even spieken, volgens mij. Ja, dat staat ook nog uh, in het Zandvoors krantje. Dus okay. daar kan iedereen het ook nog uh, bekijken. Helemaal goed. Nou, hartstikke goed. Ik uh, dank je wel voor je komst. en uh, Ik ga ervan uit dat het weer net zo gezellig wordt. als dat ja. het uh, drie jaar geleden is geweest. Ja. En uh, dat we heerlijk gaan, we gaan eten er weer met een elkaar. Van maken. En gezellig met elkaar zingen. Dus dat Absolute. komt helemaal goed. Dank je wel. Ja. Goed, we gaan luisteren naar Simply Red met Stars. Dat was heerlijk uh, van Simply Red. Wij hebben aan de telefoon Marga Bol, als het goed is. Marga. Goedemorgen. Goedemorgen Marga, je spreekt met Irene. Uh, Marga, we hebben even een kleine uh, kink in de kabel. We hebben namelijk het telefoonnummer van Laura, maar dat nummer dat klopt niet. Oh. Uh, als ik dat nummer opnoem, kun jij dan zeggen of dat het klopt en wat daar fout aan is? Ja, als je klaar met moment hebt, pak ik het, het goede nummer erbij. Ja, heel graag. Ja? Ik heb 0654 384282. 87. 87, oké, okay, dankjewel. Gaan we de bellen. Ja, goed. Nou, dan ja? ben ik weer terug bij jou... en dan ga ik vast met je praten over... de samenwerking van de Duinroos en de Nicolaaschool. Ja. Ja. Heeft dat lang geduurd voordat dat zover was? Um, dat heeft niet heel lang geduurd. Dat, um, Laura en ik uh, zitten natuurlijk al in één gebouw met ieder onze eigen school. Ja. En twee kleine scholen die uh, waarvan Laura en ik vonden van jammer dat je alle twee het, het elke keer hetzelfde opnieuw uitvindt. Ja. Laten we onze krachten bundelen en uh, kijken wat we samen kunnen doen om dat samen te doen. Ja. En zo is heel organisch, zeg maar, een fusie ontstaan. Ja, maar ja, ik kwam langs. Ja, ik heb ondertussen Laura er ook bij als het goed is. Ja, hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo. Nou, dan kunnen we met z'n drieën praten, dat is beter. Uh, ik, als, ik, als ik naar de golfbaan ga, dan zie ik aan de linkerkant zie ik daar de, de zeevonk staan. Dat is dat ja. terrein, zeg maar, waar kinderen kunnen. De schooltuin, ja. Uh, ja, de schooltuin. Waar ze, waar ze dingen Worden er ook dingen verbouwd daar? Of is het alleen maar bloemen? Of is dat wisselend? Nee, we zijn toevallig vanmorgen weer courgettes, tomaten. wortel op de grond in gegaan. Oeh, heerlijk. Wat goed. Maar goed, even dit terzijde. Ja, ter is verbouwd, hè. Ook heel veel uh, spullen... Uh, speeltoestellen voor de kinderen. en Er kan ook les worden gegeven. Dus uh, de ruimte de, kan op heel veel manieren gebruikt optimaal worden. Optimaal gebruikt worden. Ja, zeker. Ja. Het is zo dat de, dat gebouw... Hè, wat er tegenover is, bij, tegenover die uh, tuin... Uh, daar zat aan, aan de ene kant de Duinroos... en aan de andere kant de Nicolaaschool. Moet ik dat zo zien? Nee, nee. Nicolaaschool zit uh, aan het begin... als je de thuis inkomt. Ja. Wij zitten in het midden en dan zit aan het eind nog... Uh, Zeg maar het consultatiebureau en de school. Aha, dat is het. Ja. En dan is het natuurlijk uh, niet zo raar dat je zegt... van laten we de, de dingen bundelen en met elkaar verder gaan. Nee, precies, Ja, kleine scholen ja, is, is lastig. Is het is lastig. Maar uh, uh, financieel en, en qua leerkracht... Uh, met het leerkrachttekort ja. lastig. En als je elkaar kunt versterken, wordt een kind daar beter van... dan dat je elkaar gaat concurreren. Ja. En betekent ja, dat ook, dat de klassen ook... ook bij elkaar gekomen zijn nu? Uh, op dit moment hebben we een gezamenlijke groep zes al. En een uh, gezamenlijke derde kleutergroep. En vanaf 1 augustus zijn we echt één school. En dan hebben we alle klassen gezamenlijk... en een aantal parallelgroepen. We hebben twaalf groepen dan. Zo, dat is fijn. Ja, en, en merk je, want er zijn, de kinderen weten dit natuurlijk ook, hè? Die, die weten dat ze zeg maar met andere kinderen verder gaan het volgende schooljaar, zaten daar ook kinderen bij die zeiden, oh wat fijn, want uh, dan komt die en die komt mij in de klas uh, wat eerder zeg maar, op de andere school zat, of heb je die signalen niet gehoord? Ja, ze vinden elkaar natuurlijk ook al in het gebouw. Dus het is, uh, het is een vrij open en transparant gebouw. Dus de gangen lopen al in elkaar over. En het zijn natuurlijk kinderen die ook elkaar tegenkomen bij het buitenspelen in de buurt. Precies. Um, dus ja, heel veel kinderen. En bij sportverenigingen. Dus heel veel kinderen kennen elkaar inderdaad al. Um, maar goed, het is altijd natuurlijk wel heel belangrijk om daarbij stil te staan. Dus ook zo richting het eind van het schooljaar. Zullen we ook activiteiten organiseren. Zodat ze elkaar wat beter kunnen leren kennen. Ja. Um, de, het, het nieuwe schooljaar, wanneer begint dat? Of wanneer begint de vakantie, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want dat is natuurlijk uh, belangrijk. De vakantie begint 15 juli. Aha. En, dan en het, is het nieuwe u... schooljaar, dan eind augustus weer. Eind augustus. En dan hebben jullie tot uh, eind augustus... want ik denk dat jullie daar extra in moeten investeren... om dat toch nog een paar dingen bij elkaar te krijgen. Zeker. Dus... Ja, daar zijn we al mee begonnen hoor. Ja. Als we dat, dat zijn we al geruime tijd, zijn we daar uh, alvast plannen voor aan het maken en dingen voor aan het uitzetten. Zodat het natuurlijk straks een fantastische start kan worden na de zomervakantie. Ga je er nog een feestje van maken? Dat gaan we wel doen, ja. <laughs> Absoluut, ja natuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk wel heel feestelijk dat dit kan en dat dat uh, gebeurt. En, en ook met bijvoorbeeld schoolreisjes, of ik weet niet of dat, dat nog zo heet, schoolreisje of wat dat anders ja, oh. heet. Uh, dat is natuurlijk ook heel leuk, want dat dan, ook dat is voordeliger natuurlijk... als je dat met elkaar doet. Ja, en het brengt vooral ook de kinderen uh, net zo goed als activiteiten. Maar dat, dat zijn natuurlijk enkele activiteiten in het jaar. Maar ik denk dat nog het allerbelangrijkste is inderdaad... Uh, dat het onderwijs voor de kinderen, dat we, daar, uh, dat we dat sterker kunnen maken... door de handen ineen te slaan. Want door het samenvoegen kunnen we enkele groepen maken... en kunnen we veel begeleiding bieden in kleine groepen... Um, ja, iets wat het onderwijs denk ik alleen maar sterker en stabieler maakt. Ja, ja, ja. En, en, en de corona heeft natuurlijk ook best wel wat, uh, wat nou ja, nasleep in, uh, in de, wat, wat er met kinderen gebeurd is. Hè. Dus ze ja, dus ja. hebben soms een achtergrond, of een achtergrond een achterstand opgelopen, omdat we, Nou ja, niet iedereen is er even handig in om het online uh, te doen natuurlijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook heel fijn dat jullie dat kunnen bundelen. Ja. Ja, zeker, daar kunnen we dan gezamenlijk op, op insteken um, en, en elkaar daarbij uh, bij helpen. Ja. Nou, het is dus wel, uh, voor de toekomst uh, willen we kijken om een mooi naschoolse aanbod te kunnen gaan bieden ook. Dat wou ik Eerst ook vragen toekomst, inderdaad. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Want dat is nu wel separaat, die naschoolse opvang, die, die, die is nog nee, de, steeds. De opvang zal sowieso uh, uh, separaat blijven, wel in het gebouw. Maar echt ook een aanbod uh, voor, voor de jeugd die niet op de opvang zit. Zodat er dan nog activiteiten na schooltijd zijn. Ook gerelateerd aan bijvoorbeeld zeg maar, koken vanuit de schooltuin, uh, Ik noem maar wat. Ja. Huiswerkondersteuning. Ja. Nou ja, het, het, het, is natuurlijk, het klinkt heel makkelijk. Maar dat zal het wel ongetwijfeld niet zijn. Want nee, er moet heel veel geregeld worden natuurlijk met ja. elkaar. Ja, het is een grote organisatie, maar nu vinden wij dat uh, helemaal niet erg en zelfs heel erg leuk om te doen. Dus uh, wij krijgen daar veel energie van om dat allemaal te regelen. En we proberen dan natuurlijk uh, ja, gelijk bij de start uh, iets heel moois neer te zetten. Ja, en, en hoe zit dat met de ouders? Kunnen die daar ook in meewerken of in meehelpen? Zonder ouders geen school, zal ik maar zeggen. <laughs> nee, nee, dat klopt. Nee, het idee uh, dat je kinderen bij school afzet en dan hard wegloopt... en verder rest niks meer doet, dat is natuurlijk niet zo. Nee, nee helemaal niet. Onze, nee, ouders, zijn, nee. onze ja. ouders zijn heel erg betrokken. en Wat we ook geprobeerd hebben, we hebben een ouderavond gehad... en daar kwamen uh, vragen hele betrokken vragen van ouders in naar voren... En we hebben de afgelopen periode ook al, daarom een fusie nieuwsbrief opgesteld. En daarin laten we ook steeds de punten van de ouders en de vragen die toen gesteld zijn op die ouderavond terugkomen. Ja. En, en daarin informatie te voorzien, zodat we ze er heel erg bij betrekken. Ja. Ja, de ouders zijn natuurlijk een. Ja, en hoe meer je de ouders erbij betrekt, hoe meer ze ook weten over wat jullie manier is om met kinderen om te gaan. En ja, dat moet ook aansluiten hè, bij, bij de thuissituatie. We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang. We zijn er allemaal voor dat kind. Is... Ja. Eh, het, het, zijn, het zijn openbare basisscholen, dus dat betekent dat we niet een bepaalde richting. Uh, uh, het, wo het wordt een openbare basisschool. Het wordt, ja. Er zijn op dit moment natuurlijk twee uh, zuilen, openbaar de Duanloos en Rooms-Katholiek de Nicolaas. Aha. Dus, ja. dus dat, dat is. Uh, en en hoe, hoe, hoe wordt dat uh, zeg, maar ingevuld? Dat, dat wow. stukje van de ene school ten opzichte van de andere school? Er blijft binnen de nieuwe school een zeg maar Hans katholieke school nu waar we ouders voor kunnen kiezen. Aha, oké. Okay. En, en, en natuurlijk ook met de vieringen, maar daar staan ja. eigenlijk bij het openbare Basel, staan we daar natuurlijk ook al bij stil bij alle geloven en ja. de vieringen. En uh, zullen we ook contact onderhouden met de pastoor die uh, nu nog bij ons langskomt. Dus. Ja, nou ja, je hebt niet alleen maar met de, met de katholieke kerk en met de Protestantse kerk te maken, maar er zijn natuurlijk nog andere culturen ja, ook uh, bij jullie ja. binnengekomen. Is daar ook nog speciale aandacht voor? Uh, nou, denk ik voor. Ja. ja, ik denk dat als we het hebben bijvoorbeeld over het suikerfeest of dergelijke, worden door de leerkrachten altijd wel stilgestaan en verteld. Wat dat inhoudt. Want ja, uh, dat is gewoon de weerspiegeling van onze maatschappij. Hè? Dat we allerlei verschillende feesten hebben en feestdagen. En begrip ja. uh, tonen ja. voor elkaar. Dat is natuurlijk ja. uh, een dingetje waar je dan op kan inzetten. En ja, als je zeker. dat uh, met de kinderen, maar ook met de ouders samen kan doen... dan uh, wordt de wereld een stukje vriendelijker, denk ik altijd. Ja, precies. Ja. Gewoon respect voor elkaar hebben. Ja, zeker, zeker. Hey, en die, die tuin aan de overkant, is natuurlijk wel fantastisch... Hè? dat jullie die ja. ruimte hebben om... Uh, <laughs> ja, dat, is, dat, dat lijkt me inderdaad wel... Uh. En wat leuk dat jullie dan maaltijden kunnen gaan maken... of in ieder geval iets kunnen gaan doen met uh, de oogst. Is, is het, ja. de oogst alleen maar, zeg maar voor uh, wat jullie er zelf mee gaan doen... of nemen kinderen ook wat mee naar huis daar vandaan? Het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel er uh, groeit in een bepaald jaar. Want ene jaar is beter dan het andere jaar, eerlijk gezegd. Het is droog, hè? He? Hebben jullie er ook last ja, van? Ja, het is heel droog nu. Nee. Maar we hebben wel jaren gekend en gaven de kinderen ook gewoon mee naar huis. Want het is zonde om het te laten verpieten. Ja, nee, dat moet niet gebeuren. Dat moet niet gebeuren. En wat ook over... heel erg leuk is, en ze hebben het nog niet eens genoemd, Margis: is dat we ons eigen bijenvolk hebben. Ja, we dat we een eigen bijenvolk hebben. En die heeft een heel mooi uh, bijen-insectenhotel uh, gebouwd omdat, Wie heeft dat gebouwd? Victor Bol. Victor ja, die kennen we ja. allemaal natuurlijk van ze bij... Ja. Dus dat is hartstikke goed. Wat bijzonder. En, ja. en komt daar ook nog honing vanaf? Of is dat niet, uh, niet van toepassing? Nou, ja, dat, is, dat is niet de, de intentie dat dat uh, gaat gebeuren. We gaan geen meer gaan, bij... honing uh. nee. nee, meer bijdragen aan... Uh aan het leefgebied en uh, de ondersteuning van de bijen. Ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Die bijen hebben natuurlijk een enorme functie uh, op, ja. een op een stuk land. En mensen vergeten ja. dat wel eens. Uh... Nou nee, dat willen we de kinderen ook graag uh, duidelijk maken en bijbrengen. Dus vandaar dat het mega-insecten hotel met het bijen volle. Ja, en het is niet alleen maar dan bij jullie... ...maar dan hebben ze misschien ook meer oog voor andere plekken... Ja. ...waar uh, bijen zijn en waar planten en bloemen... ...en waar ja, vooral bloemen natuurlijk uh, zijn, waar de bijen... Uh, zeer nuttig uh, bij zijn. Ja. ja, precies. Ja, nou, het uh, wordt een feest volgens mij daar. Ja, eh, letterlijk en figuurlijk. Heulen. Wij kijken er in ieder geval naar uit. Ja. Ja, man, ja. En ik denk de kinderen ook wel. Die zullen het ook ja. ongetwijfeld heel leuk vinden. Het is natuurlijk ook mooi. Hè. Het is een project wat je met de kinderen samen kunt delen. En, en uh, daar leren ze natuurlijk ook van. Van, van ja. het feit je dat bouwt jullie. We het nu met elkaar op. Ja. Je kiest ja. ervoor om samen te werken. Nou, Hoe mooi is het niet voor kinderen om dat te zien. En, uh, en dat te beleven met elkaar. Nou ja, het ja, ook... En ook voor de leerkracht. Uh, ja, ja, die, ja, het is, die, het is voor iedereen. Ook, zijn, het is echt... Uh, ja. Ja. Nou, ja, uh, ik, uh, ik, ik hoor het al. Dat gaat helemaal goed komen met jullie. Zeker weten. Uh, ik wens jullie heel veel plezier met de, de samen, het samenkomen van de scholen. En uh, dan wens ik jullie ook een hele mooie zomer en een mooi begin van het nieuwe jaar. Uh, dankjewel. Ik kom aan het begin van het nieuwe jaar maar gerust een keertje lang. Oké, okay, dat is hartstikke goed. Dat staat bij deze. Als ik er ben, dan kom ik. Zeker. Helemaal goed. Goed zo. Oké. Okay. Dankjewel en een fijn weekend. Uh, ik wil nog even wat zeggen. Heb ik nog even een... Uh, ja, oké. Okay. Uh, ik kreeg namelijk het bericht uh, door dat er voor uh, 22 mei in uh, de Krocht... dat is een, uh, een heel mooi uh, concert wat daar uh, plaats kan gaan vinden. Dat is namelijk André Vrolijk. Die zingt uh, uh, uh, nummers van uh, Johnny Meijer... En uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk gewoon één groot feest daar. Uh, op, dat is op 22 mei om kwart over twee begint. Dan gaat de zaal open om half twee. Gaat het theater open voor 15 euro. Kunt u daar komen luisteren naar die heerlijke muziek van Johnny Meijer. Uh, met zijn uh, accordeon. Tenminste, André Vrolijk speelt op zijn accordeon. En het is muziek van, uh, André, uh, van Johnny Meijer, moet ik zeggen. Goed, wij uh, gaan uh, naar... Uh, het journaal. En uh, dat is om 11 uur. En uh, dan hebben we zometeen in het tweede uur meneer Stroman, Die is net binnenkomen wandelen. En Erik Weiers en Leontien Strijber. Dus tot straks. Dag. Dan eet ik mijn brood en ik drink mijn thee. Tot zover is alles nog steeds oké. Okay. Maar dan wordt het tijd om naar school te gaan. Ik luister nog een keertje naar Jobata. Ik neem mijn schooltas mee en ik pak mijn fiets. Elke dag maar leren hoe vind je zoiets. Rapper de klap, de klap, club klap. Rap de klap, de klap, club, clap, clap. Ik vind het al oh zo stom, ik vind het al oh zo stom Dat ik altijd huiswerk heb. Rap de klap, de klap, klap klap. Rapper de klap, de klap klap. Ik vind het al oh zo stom, ik vind het al oh zo stom Dat ik altijd huiswerk heb.